Filmpjes ervan gaan rond op sociale media en politiebureaus door het hele land hebben er meldingen over gekregen. Sommige mensen melden een komeet, anderen een vliegtuigcrash en er waren mensen die aan een raket dachten. Volgens de deskundigen gaat het om een meteoor, een brokstuk uit de ruimte dat de dampkring binnen is gekomen. In Duitsland meldt de politie dat fragmenten van de meteoor op daken van huizen terecht zijn gekomen. Voor de honkballers van het Koninkrijksteam zit de World Baseball Classic er zo goed als op. Honkbalgrootmacht de Dominicaanse Republiek, vol met sterspelers uit de Amerikaanse Major League, was vanavond een maatje te groot. Oranje verloor met 12-1. Gisteravond werd nog spe spectaculair gewonnen van Nicaragua, maar door het verlies van vandaag zijn de kwartfinales buiten bereik. Woensdagnacht speelt het Koninkrijk de Nederlanden nog tegen Israël. Het weer, het is helder, behalve direct aan zee. Vannacht kan regionaal weer mist ontstaan. En morgen begint daarom grijs. Vooral in het noorden kan die mist hardnekkig zijn. Verder is het zonnig en dan wordt het 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou werd de lucht weer blauw. Ja, door jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou werd de lucht in blauw. Ja, door jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou. Nee, nergens zonder jou. Ik pak een douche en ik maak ontbijt. Vandaag neem ik vrij.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 Ach, wat een licht, en wat een lach op jouw gezicht. O, oh, daar, oh, oh, daar ben jij, daar ben jij. Er wordt weer zomer in de zomer. Is de lust voor altijd waar. Ik ben nergens oh, ja. in oh, mijn ik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 Come say love.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 Love and you can't deny. You know it's true, but you try to hide. Yeah. You turn down love like a trailer bag. Ow. You can't give what you never had. Yeah. Well, bless your soul, you can fool a few. How, how you can't hide I betcha Betcha Betcha Can't hide love Can't hide love Well I betcha Gotta Can't pretend there's nothing there Girl, I look in your eyes see you care So why not stop Try to run and hide? Ik zal vergeten. ZFM